8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Nieuwe Franse president toegejuicht in Parijs. De Griekse coalitie moet op zoek naar derde partij voor meerderheid... en beurzen in Azië op verlies na verkiezingsuitslagen. In Parijs is de overwinning van François Hollande... bij de presidentsverkiezingen massaal gevierd op Place de la Bastille. Tienduizenden mensen kwamen er samen... en hebben de nieuw gekozen president met veel gejuich ontvangen.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 De Duitse bondskanselier Merkel heeft François Hollande gefeliciteerd. Ze nodigt hem uit zo snel mogelijk naar Berlijn te komen voor overleg. De overwinning van Hollande is enigszins pijnlijk voor Merkel. Tijdens de verkiezingsstrijd steunde zij zittend president Sarkozy. Dat kwam onder meer door uitspraken van Hollande over het Europese begrotingsbeleid. Hollande keurt de strenge bezuinigingen die Frankrijk en andere Eurolanden moeten doorvoeren af. Merkel is daar juist voor. De nieuwe Franse president wil ook maatregelen die de economische groei stimuleren. Ook veel andere Europese leiders hebben Hollande gefeliciteerd met zijn overwinning. De missionair premier Rutte hoopt op een goede samenwerking met de nieuwe Franse president... zoals hij die ook met Sarkozy had. De Griekse regering lijkt zijn meerderheid in het parlement kwijt te zijn geraakt. Na het tellen van bijna alle stemmen hebben de traditioneel twee grootste partijen 150 zetels. Eén zetel te weinig voor een meerderheid. De leider van de grootste coalitiepartner, Nieuwe Democratie... wil nu onderzoeken of hij een derde coalitiepartner kan vinden om een regering van nationale eenheid te vormen. Die zouden bezuinigingen moeten doorzetten... zodat Griekenland in de eurozone kan blijven. De twee partijen, Nieuwe Democratie en PASOK... hebben bij de verkiezingen veel stemmen verloren... omdat ze onder druk van Europa en het Internationaal Monetair Fonds... forse bezuinigingen doorvoeren. Veel Grieken hebben uit woede gestemd op splinterpartijen... die van de afspraken af willen. De beurzen in Azië kleuren rood vanochtend... na de uitslagen in Frankrijk en Griekenland.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 In eerste instantie doen tien juweliers mee. Initiatiefnemers denken dat de vraag naar duurzaam goud de komende jaren snel zal groeien. De initiatiefnemers zijn de Fairtrade-organisatie Max Havelaar en ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. Volgens hen wordt bijna 90% van al het goud niet duurzaam gewonnen. Daardoor worden mensen verjaagd, bossen gekapt en wordt grondwater vervuild met kwik. Met het keurmerk willen de organisaties uiteindelijk een einde maken aan deze praktijken. Op de A12 tussen Gouda en Woerden is een extra rijstrook in gebruik genomen. Volgens Rijkswaterstaat verdwijnt hiermee de laatste flessenhals op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Door de extra strook zijn er van Gouda naar Utrecht nu vier rijstroken beschikbaar. Daardoor zijn automobilisten in de ochtend- en avondspits, volgens Rijkswaterstaat, gemiddeld acht minuten sneller. Het weerzon, afgewisseld door wolkenvelden, blijft vrijwel overal droog. en Het wordt 12 graden in het noorden en zo'n 16 graden in het zuiden. Morgen veel bewolking met kans op wat regen of onweersbuien. Na morgen wordt het wat warmer, maar het blijft wisselvallig. ANWW ah, heeft een keer informatie. 100 kilometer file. De meeste daarvan zijn korte dagelijkse files in de regio's Utrecht en bij Arnhem. Wat langere files staan op de A9, ook Alkmaar-Amstelveen, over 8 kilometer tussen Beverwijk en Bathoeven op de A28 Zwolle-Amersfoort, 6 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort. En op de A50 Arnhem-Richting Os, 9 kilometer tussen Renkum en Knaalpunt-Ewijk.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 Dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rense en Marcel Ooster. Goedemorgen, de Grieken zijn de bezuinigingen zat. Dat wisten we al. Maar nu hebben ze het ook via de verkiezingen laten weten. En dat maakt de toekomst voor Griekenland en de eurozone onzeker. Connie Kees doet verslag vanuit Athene. En met econom van de Rabobank Michiel Verduin... praten we over de mogelijke gevolgen voor Europa van de uitslagen... in zowel Griekenland als Frankrijk. En daar heeft het Franse volk gekozen. Met die woord erkende Nicolas Sarkozy gisteravond zijn nederlaag. Het Franse volk heeft zijn Enfin, sortie pour Sarkozy. Zo'n 48 van de stemmen kreeg ik namelijk Sarkozy. Zijn rivaal, de socialist François Hollande, bijna 52 Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, we zijn benieuwd. Je hebt de kanten voor je. Kun je de voorpagina's beschrijven voor ons? Voorpagina van de linkse krant De Liberation... uit een pagina grote foto van François Hollande... die met de hand omhoog juichend een podium opkomt. Uh, grote chocoladeletters erbij. Er uh, staat erbij, normaal... De normale president die Hollande wil zijn, een duidelijke breuk met president Sarkozy en zijn flamboyante stijl. En dan de rechtse Le Figaro, die houden het heel zakelijk vanochtend. François Hollande, president. En um, wat staat er in de commentaren, om? Nou, om bij die laatste te blijven, Figaro uh, heeft een soort open brief geschreven aan de nieuwe president. Waarin ze hem wijzen op de problemen van het land. Hè, met name de economische problemen. Ze zeggen ook dat Hollande woord moet gaan houden. Woord moet houden als het gaat om het verenigen van het land. En niet alleen zijn eigen linkse achterban, maar ook de kiezers van rechts. Die schrijft de krant dan, na het verlies van hun kampioen, weeskinderen zijn geworden. De kop over het commentaar in Liberation is heel simpel. Eindelijk staat er. We hebben aangetoond dat de overwinning van Mitterrand, de eerste en tot nu toe enige socialistische president van Frankrijk, dat dat geen uitzondering is gebleken, geen eenmalige gebeurtenis. Nou, verder gaan beide kranten uitgebreid in op het volksfeest op La Bastille. De plaats waar ooit de Franse revolutie begon, symbool van burgers tegen de macht, was gisteren het toneel van de massale ontlading. Al in de metro op weg naar Bastille is het feest losgebarsten, Maar als je dan eenmaal boven grond komt... dan zie je de mensenmassa die zich meester heeft gemaakt van het klein. Tienduizenden mensen vieren feest. Er wordt gezongen, gedronken en gedanst. Heureux et Soulagé? Soulagé. Absolument soulagé. Gelukkig en opgelucht voelt dit echtpaar zich. Niet alleen blij dat Hollande gewonnen heeft, maar vooral ook dat Nicolas Sarkozy het veld moet ruimen. Want zijn presidentschap, zeggen ze hier, was een fiasco voor Europa en zorgde voor verdeeldheid in Frankrijk. De laatste momenten van Sarkozy waren een catastrofe voor de uniteit nationale en voor de atmosfeer die in Frankrijk En voor de haat die hij eruit zou susciteren tussen de mensen. Iedereen die ik hier aanspreek begrijpt dat het feest van vandaag ooit afgelopen zal zijn. En dan komt die realiteit, de onvermijdelijke bezuinigingen Europa. Maar zeggen ze hier, misschien dat de komst van de landen in Europa ook voor een verandering daar kan zorgen. Ja. Oui, bien sûr, bien sûr. On voit d'ailleurs déjà que depuis une semaine, M. Sarkozy et Mme Merkel tiennent un discours différent. Donc on pense qu'en effet l'Europe sera différente. Et dan komt uiteindelijk de man op wie ze allemaal gewacht hebben. De ce grand rassemblement de la Bastille. Parce qu'il doit donner aussi envie à d'autres peuples que le nôtre, dans toute l'Europe, au changement qui s'annonce. Laat onze overwinning de rest van Europa inspireren tot de verandering die eraan komt, zegt Hollande. Een wat oudere man kijkt geëmotioneerd toe naar de feest en de meute op Bastille. Weet u, zegt hij, het is alsof Frankrijk zichzelf opnieuw ontdekt heeft. C'est la redecouverte de notre dignité. Het is important. Het zo was dat in Frankrijk gisteravond. Door naar Griekenland. Zoals verwacht ziet het politieke landschap in Griekenland... en naar gisteren heel anders uit. De twee regeringspartijen hebben verloren. Vooral de socialistische PASOK moest heel wat inleveren. Aan linker- en rechterzijde werd veel gewonnen. Zo kreeg de neo-nazistische Gouden Dagenraad... ongeveer 7% van de stemmen. En komt daarmee dus voor het eerst in Griekenland in het parlement. Correspondent Kornikezen in Athene... Connie, is dat nou een schok voor Griekenland... dat extreem rechts toch wat vaste grond onder de voeten krijgt? Ja, daar zijn heel veel Grieken van geschrokken. Uh, bij de vorige verkiezingen haalde die partij nog maar 0,29% van de stemmen. Een jaar later uh, al een zetel in de gemeenteraad hier in Athene. En ja, die partij kreeg, kreeg toen stemmen in de wijken in het centrum van Athene... waar veel buitenlanders, voornamelijk illegale migranten, naartoe zijn getrokken. Uh, Gouden Dageraad zette daar letterlijk knokploegen in om uh, migranten te weren... En bood bescherming aan de, de weinige Grieken die nog in die ghettowijken wonen. Ja, en dat wil dus de Gouden de anti-buitenlanders? Ja, zal in het parlement zeker die anti-buitenlanders -buitenland, uh, agenda voeren. Want uh, in hun ogen moeten die allemaal het land uit. Maar ze noemt zichzelf ook uh, patriotisch. Uh, en wil de Grieken hun uh, zelfrespect uh, teruggeven. En ik denk dat dat veel proteststemmers heeft aangesproken. En ik ben bang dat uh, die Grieken niet eens hebben gekeken... naar uh, ja, toch de duidelijke neonazi-ideologie uh, die ze aanhangt. Is het voorstelbaar, Corny, dat deze partij, de Gouden Dagenraad, een rol gaat spelen, een rol van betekenis gaat spelen in bijvoorbeeld de Griekse regering? Nou, dat lijkt me niet zo waarschijnlijk. Het is nu zo dat uh, uh, de conservatieve leider uh, Samaras... een eerste poging mag doen om een regering te vormen. En die heeft zich al heel hard afgezet uh, tegen deze extreemrechtse partij. Uh, Samaras krijgt daar drie dagen voor... om een regering van nationale eenheid te vormen, uh, zoals hij zegt. Maar met wie die gaat doen, dat gaat doen, dat is nog heel onduidelijk. Ja, de stemmen zijn uit het midden weggehaald en naar extreem rechts gegaan... maar ook naar extreem links, de linkse Syriza-partij. Wat valt daarvan te verwachten? Nou, Radicaal Links is natuurlijk groter geworden dan de PASOK. Het is nu een, de tweede partij in het parlement. Uh, het is niet een, niet een extreme partij. Uh, uh, want ze willen wel uh, in de eurozone blijven. Maar tegelijkertijd willen ze ook af van al die bezuinigingen... en van de afspraken met Europa. Uh, en dat geldt dan vooral voor de, de lagere inkomens en de gepensioneerden. Er hebben veel jongeren uh, op Syriza gestemd. Dat komt misschien omdat Alexis Tsipras... de uh, ja, net uh, 38 jaar is, maar in ieder geval uh, Syra, Syriza is dus de grote winnaar geworden bij deze verkiezingen en Joris van der Kerkhof begaf zich in het feestgedruis. Oké, okay, op deze muziek dus wordt er uh, feest gevierd. Het enige feestje, zo lijkt het in de stad uh, Athene, dit is de grootste partij van Athene geworden en de tweede grootste partij van het land zoals het er nu naar uitziet. Een paar uur geleden wilden ze nog niet heel erg enthousiast zijn omdat er nog zoveel kon veranderen. Vertegenwoordiger van de jeugdafdeling stelde zich wel eerst netjes voor. Uh, Oké, okay, mijn naam is Charis Triadafilidou. ik ben uh, 29 jaar oud. En vertelde waar de partij voor staat. Um, we put democracy over repression. En we try to. We zijn voor de mensen tegen het kapitalisme, tegen de banken, maar vooral voor wat de mensen willen. En nu een paar uur later staat ze op deze muziek, een beetje aan de zijkant van het feest. Langzaam van links naar rechts te bewegen. De handen omhoog. En af en toe komt er een collega aan. Die er zoent en ze feliciteren elkaar. Want nu is het ook echt waar. Ze hebben echt gewonnen, nu geloven ze het. Maar ja, het blijft onzeker wat er dan uiteindelijk gaat gebeuren. Want de oude regering van socialisten en conservatieven, kan ook met een hele kleine meerderheid weer de nieuwe regering worden. You don't think so? Maar dan gaat ze nog een keer met de hand door de haar, maakt een kringeltje van de haar en zegt dan met een vriendelijke glimlach: ach ja, binnen twee jaar, binnen een jaar, misschien nog wel eerder, is deze regering gevallen. En dan is het woord weer. Aan het volk. Uh, we'll not be able to stand more than one, two years maximum. No, not two years. En nu feestvieren op deze muziek, dus zachtjes van links naar rechts. Het schijnt te kunnen. En morgen pas nadenken over de nieuwe regering, die misschien wel de oude regering is. En het feit dat de extreem rechts, de Gouden Dagenraad ook in het parlement is gekomen. I don't like it, but uh, the fascist party of Golden Dawn is uh, happy as well. Maar dat is voor morgen. Nu feest. Joris van de Kerkhof was dat. Straks praten we verder over de nieuwe ontstaande situatie in Europa. Dat doen we met econoom Michiel Verduin van de Rabobank. En we hebben ook nog contact met Theodor Kloevas... bestuurslid van de Griekse Studentenvereniging aan de TU Delft. Er komt weer een keurmerk bij voor goed goud. Dus als u binnenkort wat van goud gaat kopen. Ja, opletten. De eerste verkeersinformatie bij de ABB. Kees Kwarts. Een stuk minder druk dan anders op een maandag. 70 kilometer file is bijna de helft van het normale aantal kilometers. De opvallende zaken zijn de A28, Zwolle Utrecht. 8 kilometer bij Leusden Zuid. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn is bij Knopen-Beekbergen de verbindingsweg dicht. Dat is de verbindingsweg aan de A1 richting Amersfoort. Het verkeer richting Amersfoort moet nu omrijden en keren bij Voorst. Dan de A50 Arnhem richting Os, tussen Renken en Knoop met Ewijk 9 kilometer. En dan ongeluk op de A50 Os richting Eindhoven bij Viggold Noord. Er staat 3 kilometer file, de linker is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Zojuist kregen de vier steden, grote steden in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven de uitslag van hun stresstest. De resultaten van een rekenmodel voor uh, zwaar economisch weer. Myno Remmers, dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor jou en mij, hè? voor de burger. Ja, zeker. Als je in Amsterdam woont of in Eindhoven bijvoorbeeld... en stel dat de huizenmarkt enorm instort... Nou, dan moet de gemeente wat doen, bijvoorbeeld hogere belasting heffen... op de olroerend zaakbelasting, en dan voel je dat meteen in je portemonnee. En ook als het gaat om werkeloosheid bijvoorbeeld... dan zijn er misschien maatregelen no nodig in zo'n gemeente... die eh, vervelend kunnen zijn. Nou, dat is allemaal doorgerekend in een soort rekenmodel. Het is niet zo dat we nu daar deze ochtend kunnen zeggen... Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven wel of niet geslaagd. Nee, ze krijgen letterlijk een rekenmodel... in een soort sheet. Daar kunnen ze zelf allerlei financiële gegevens invoeren. Je drukt op de enter-knop en aan onderaan de streep kun je zien uh, ja, hoe de gemeente er dan eventueel voor staat. Uh, de presentatie is op dit moment druk bezig. Er zijn ook wat wethouders uh, uit Eindhoven, onder andere Rotterdam en Den Haag en Amsterdam. Uh, Lodewijk Ascher die zit hier vooraan zelfs, die zitten er nu bij. Nog eventjes uh, naar buiten gelopen. SEO uh, presenteert uh, dat rekenmodel, dat is ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam trouwens. Hè? Ja, klopt. Um, als we nou eens even wat belangrijker is Resultaten erbij pakken, Koert van Buren, want die heeft het rekenmodel mede ontworpen. Amsterdam bijvoorbeeld. Ja, wat je in Amsterdam ziet is uh, dat met name de vastgoedcrisis daar uh, heel hard neerslaat. Uh, daar zie je dat het cumulatieve effect, dus dat wil zeggen het opgetelde effect van de vastgoedcrisis over een periode van vijf jaar uh, over de 400 miljoen uh, bedraagt. En dat zijn echt hele forse, forse effecten. Betekent dat dat bijvoorbeeld daar de onroerend zaakbelasting enorm omhoog zou moeten hier in Amsterdam? Ja. Als de huizenprijzen en de onroerend goedmarkt enorm blijven dalen? Ja, dat is overigens al een, een beleidsreactie die automatisch is meegenomen in de berekening van deze effecten. Dus daar gaan we al vanuit in de berekening van deze effecten dat de OZB-tarieven meestijgen. Met dalende, OZB, uh, of met dalende vastgoedprijzen. Hoe komt dat dat dat met name bijvoorbeeld voor Den Haag-Eindhoven uh, heel anders uitpakt? Komt dat omdat Amsterdam heel veel vastgoed heeft? Nou, dat heeft met name twee oorzaken. De eerste noemt u zelf al. Uh, hele grote grondexploitaties in Amsterdam. Bijvoorbeeld Eiberg is natuurlijk een hele grote. De Zuidas dat zijn hele grote projecten. Uh, dus als daar een effect optreedt, dan is dat ook meteen heel hard... Uh, tegelijkertijd zie je uh, dat zeg maar het basisscenario... dat we van het grondbedrijf hebben gekregen van Amsterdam... dat zijn in feite de scenario's zonder crisis. Die zien er in Amsterdam wat gunstiger uit dan voor de andere gemeenten. Rotterdam, daar zie ik ook een rood cirkeltje op de tabel staan. Ja, dat klopt. Uh, dat is met name de financiële crisis... en de economische crisis, sociaal-economische crisis. De financiële crisis in Rotterdam die, uh, die is daar relatief groot. Althans, de effecten zijn relatief groot omdat Rotterdam eh, ten opzichte van de andere gemeenten... veel met vreemd vermogen, veel met, met langlopende schulden heeft gefinancierd. Dus op het moment dat daar de rente gaat stijgen... leidt dat al heel snel tot hogere uh, uitgaven voor de gemeente Rotterdam. Je kunt ook letterlijk zien wat dat per inwoner in euro's betekent, hè? Precies. Het is helemaal uitgerekend. Ja, je ziet dus dat dat voor Rotterdam bijvoorbeeld betekent... de financiële crisis, dat dat 148 euro per inwoner... over een periode van vijf jaar betekent. Ja, en dat, dat bedrag is dan per per inwoner opgeteld over een periode van vijf jaar. Oh ja, oké, okay. dat is al die vijf jaar bij elkaar, ja. Maar, maar uh, jullie hebben verschillende beleidsterreinen onderzocht. Stel dat het Rijk doorzet met bezuinigingen, dat is ja. één scenario. De, de vastgoedcrisis is een tweede scenario. Um, financiële strop, dat kan ook, hè. Ja. we hebben met ISAFE onder andere gezien... dat sommige gemeenten in zwaar weer kwamen omdat ze verkeerd belegd hadden. Bleek achteraf. En dan sociaal-economische tegenvallers. En dan is er nog een, een vijfde factor, dat is de humanitaire ramp. Die staat niet in dit scenario, omdat het geen economische economisch gegeven is, maar dat is wel doorgerekend. Ja, dat is zeker doorgerekend. We hebben daar ons met name gebaseerd op de effecten... die zijn opgetreden in Enschede bij de vuurwerkramp. En we hebben gekeken wat nou als zo'nzelfde schok... zo'nzelfde gebeurtenis zou voordoen in de toekomst. Um, en daar hebben de effecten van berekend. En daar zie je dat die met name uh, groot zijn voor de kleinere gemeentes. Ja. En dat heeft natuurlijk een dood eenvoudige reden... dat uh, uh, ja, het afbranden van een wijk of het uh, of kleine gemeente... Kleine gemeente. Ja, dat heb je in Moerdijk bijvoorbeeld gezien. Hè? Die, die ja. gemeente kreeg met enorme saneringskosten te maken... rondom uh, uh, de brand die daar is geweest in die chemische fabriek. Welke, kan je nou zeggen van welke uh, gemeente die nu hier zit... Ja, heeft het meeste vrezen, dat kun je niet zeggen? Nee, dat kun je niet zeggen. Dat, dat hangt sowieso van de crisis af. Um, en iedere gemeente heeft ook weer een eigen positie, financiële positie. We hebben ook allemaal een apart rekenmodel gekregen op dit moment. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld onroerend goed... dan zie je wel in jullie overzicht dat bijvoorbeeld Amsterdam... dan is het oppassen geblazen. Dan is het oppassen geblazen, maar dan wil ik wel bij zeggen... dat dit alleen maar de effecten van de crisis zijn. En dat zegt nog niks over de vraag of gemeenten ook in staat zijn... om dat op te vangen. Ja dat moeten ze dan weer zelf gaan. Goed, nou, ze krijgen de, de rekenmodellen uh, mee. Uh, de presentatie gaat nog even door. Straks maar eens kijken of een paar wethouders bij de microfoon kunnen krijgen... Uh, en hun eens vragen wat ze hier nou mee gaan doen. En wat we nog kunnen melden is dat behalve deze steden... nu inmiddels ook de gemeente Breda zich gemeld heeft... om zo'n rekenmodel te gaan ontvangen. Dat gaat vrij snel gebeuren al, hè? Ja, een paar weken. Bijna vijf en half negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kent ze wel. keurmerken als Eerlijke Koffie, Bouwgarant, Kema Keur, het Webshop Keurmerk. Het is een oerwoud aan serieuze en soms ook onzinnige garanties. En vanmiddag uh, krijgt u er weer een nieuw keurmerk bij, namelijk Goed Goud. Voor goud dat op een eerlijke, veilige en milieuvriendelijke wijze is gewonnen. Verslaggever Jeroen Schutheiser in gesprek met de initiatiefnemers. Bibi van der Velden. Wat bent u nou aan het maken? Ik ben een armbandje voor Solidaridad aan het maken in uh, goed goud. Hoe kan ik dat zien? In feite uh, is dat niet te zien. Het is hetzelfde als uh, niet eerlijk goud. Als het straks gestempeld is door het Max Havelaar stempel... Dan, uh, dan is het wel gecertificeerd. Dus daaraan kun je zien dat het, uh, dat het goed goud is. Ja, het heeft heel hoop te maken met uh, goed vertrouwen. Nico Rozen van ontwikkelingsorganisatie Solidaridad... waarom een keurmerk voor goud... We zijn eigenlijk in de goudindustrie zijn er drie grote problemen. Uh, de veiligheid, um, in, de, in de goudwinning komen een groot aantal ongelukken voor. Er wordt te weinig geïnvesteerd in een veilige mijn. In goede schachten, goede veiligheidsvoorzieningen. Het is een ongezonde werkplek. Er wordt met kwik gewerkt. En kwik leidt tot, um, tot gezondheidsproblemen, huidproblemen... als je het niet goed doet. En datzelfde kwik leidt ook weer tot milieuvervuiling. Kwik is een giftige stof. En het moet dus anders we lanceren nu een fair trade keurmerk voor eh, goed goud, wat deze drie problemen aanpakt. Nou wordt goud gewonnen in Peru, Colombia, Zuid-Afrika. Er zitten heel veel schakels tussen voordat het hier is. Hoe moet u dat controleren? Nou het aardige van onze aanpak is dat we die lijn heel kort maken. De Stichting Max Havelaar gecertificeert een producent. En we zorgen dat de verbinding tussen die producent die goud wint en de markt, dus de partijen die van dat goud sieraden maken, dat die verbinding zo kort mogelijk is. Dat er zo min mogelijk tussenschakels zijn. En zo kunnen we transparantie kunnen we, kunnen we garanderen. Dus er is een volgsysteem ontwikkeld. waardoor we de goud van, van producent tot consument kunnen volgen. Bent u zo de hele week in die studio bezig? Ja. En nu staat er met uw hart voor duizend procent achter. Hè? Want u bent in Colombia geweest. Ja. Ze zijn naar de Goed geweest. Maar we hebben ook heel veel. Uh, effecten gezien van de illegale mijnbouw. Wat zijn die effecten? Ja, die zijn vrij uh, desastreus voor, uh, voor de natuur. Want er wordt heel veel regenwoud gekapt. Er worden heel veel giffen gebruikt. Uh, dus we hebben heel veel landschap gezien... wat totaal omgewoeld was, waar niks meer kon groeien. Dus we kunnen dat serieus nemen... Ja, het is zeker serieus te nemen. We hebben als Solidaridad is dit de grote derde vertreid-introductie. In de jaren tachtig hebben we de koffie ge, geïntroduceerd, Max Havelaar koffie. In de jaren negentig hebben we de OK-bananen okay geïntroduceerd, nu het vertreed goud. Het is een klein begin, we werken met tien juweliers samen op dit moment... die deze, dit assortiment gaan brengen voor consumenten. Maar ik ben ervan overtuigd dat over drie of vijf jaar... Uh, duurzaamheid in de goudsector een hoog agendapunt is... en dat heel veel bedrijven meedoen. Meneer Roos, u moet me niet kwalijk nemen, maar ik word helemaal gek van al die keurmerken. Daar kan ik u iets meer voorstellen. We werken nu wel met een heel bekend keurmerk. Dus we doen geen nieuw keurmerk. En um, wat hier in Nederland begonnen is als Max Havelaar... is inmiddels een, een wereldwijde beweging. Er doen meer dan 40 consumentenlanden mee, 60 producentenlanden. Het is een omzet van miljarden euro's. Dus dat concept heeft zich bewezen. Nee, maar Er zijn natuurlijk uh, in het oerwoud van uh, keurmerken ook uh, stempeltjes... die alleen maar uh, tot doel hebben dat er wat meer verkocht wordt. Dat is zeker zo, maar dat is, zijn met name uh, keurmerken die door bedrijven zelf geïnitieerd zijn. Die onafhankelijke keurmerken die hebben een veel bredere acceptatie in de markt gekregen en die claims zijn, uh, zijn verifieerbaar en die claims zijn betrouwbaar. Verbeter de performance van uw organisatie.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 Bij Dutchlease liest u al een Volkswagen-up vanaf 179 euro per maand. Kijk op Dutchlease.nl Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. Bruinzeelparket.nl slash Monta Raad online op mobiel? Ja, slim man. Alles met je mobiel. Vrije dagen opnemen? Je loonstrook inzien? Met je mobiel. De bezetting op je werk checken? Allemaal met je mobiel. Of met je tablet. Dat is handig toch? Van Raad. Bekijk de demo op raad.nl/mobiel.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 Bondskanselier Merkel wil snel gesprek met Hollande en Griekse coalitie op zoek naar derde partij voor meerderheid. Half negen, goedemorgen, ik ben Doral Megens. In Parijs is de overwinning van François Hollande bij de presidentsverkiezingen massaal gevierd op het Place de la Bastille. Tienduizenden mensen kwamen er samen en ze hebben de nieuw gekozen president met veel gejuich ontvangen. Hollande won gisteren met een paar procent verschil van zittend president Sarkozy. Een woordvoerder van Hollande die had op zaterdag nog gezegd... Uh, deze verkiezingen zouden geen week later moeten komen... omdat langzaam maar zeker Nicolas Sarkozy toch terrein aan het winnen uh, uh, was. Maar hoe dan ook de conclusie is, François Hollande is de nieuwe president van Frankrijk... hoe klein zijn voorsprong uiteindelijk ook uh, is geworden. Correspondent Ron Linker. Hollande zei gisteravond trots te zijn dat het Franse volk hem de verantwoordelijkheid van het land toevertrouwt. Door zijn zegen krijgt Frankrijk voor het eerst in 17 jaar weer een socialistische president. De Duitse bondskanselier Merkel heeft hem uitgenodigd om snel naar Berlijn te komen voor overleg. Merkel steunde president Sarkozy tijdens de verkiezingsstrijd. Dat had te maken met uitspraken van Hollande over het Europese begrotingsbeleid. Hij keurt de strenge bezuinigingen die Frankrijk en andere Eurolanden moeten doorvoeren af. Nogmaals Ron Linker over Hollands boodschap aan Brussel dat soberheid niet langer onvermijdelijk is, hè, dat, er, dat er weliswaar een verschil is tussen aan de ene kant bezuinigen, begrotingsdiscipline tonen, maar dat het niet zo moet zijn dat een land kapot bezuinigd wordt. Iets waar hij al heel lang op gehamerd heeft. Hij wil ook dat er een groeipact wordt gesloten in Europa. Dat men gaat praten over hoe de groei weer aangejaagd kan worden. Volgens Brussel-correspondent Tijn Sadeh zijn er meer EU-landen die daarvoor pleiten. Er is volgens hem mogelijk een heel ander struikelblok. Dat zal dan vooral gaan over dat de Fransen maar blijven hameren... op een grotere rol van de Europese Centrale Bank. Daar willen ze een beetje een, een geldpers van maken. Daar zijn de Duitsers bang voor. Dat zou tot inflatie leiden. Ik denk dat daar vooral heel zwaar over zal worden gediscussieerd de komende weken. Bij de verkiezingen in Griekenland lijkt de regering daar... zijn meerderheid te zijn kwijtgeraakt. Daar tellen van bijna alle stemmen komen de Nieuwe Democratie... en PASOK één zetel tekort om te kunnen blijven regeren. Nieuwe Democratie zoekt nu een derde coalitiepartner. Opnieuw Brussel-correspondent Tijns AD. Brussel vraagt zich nu natuurlijk af wat voor andere coalitie komt daar. De uiterste consequentie zou kunnen zijn dat een nieuwe regering... de geldschieters EU en IMF zodanig gaat tergen dat het geduld in Europa echt opraakt. In Azië zijn de beurzen na de uitslagen in Frankrijk en Griekenland met verlies gesloten. Beleggers zijn onzeker over de aanpak van de Europese schuldencrisis... na de anti-Europese verkiezingsuitslagen. De Japanse Nikkei-index sloot op een verlies van bijna 3%. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft zich in een interview op de Amerikaanse tv uitgesproken voor het homohuwelijk. Op de vraag of hij vindt dat tijdens een tweede termijn van de regering Obama het homohuwelijk een feit moet worden, zei Biden dat hij daar wel voor voelt. Hij benadrukte dat de president het beleid bepaalt. Obama heeft zich nooit openlijk uitgesproken voor een homohuwelijk. Automobilisten die tot vandaag ochtends tussen Gouda en Woerden in de file stonden, kunnen voortaan langer in bed blijven liggen. Vanochtend is een vierde rijstrook in gebruik genomen... en daardoor verdwijnt volgens Rijkswaterstaat de laatste flessenhals... op de A12 van Den Haag naar Utrecht. De opening van de extra rijstrook is gelijk te merken, zegt de ANWB. Het rijdt uh, hartstikke goed door op de A12 Den Haag richting Utrecht. Het is uh, duidelijk te merken tussen Gouden en woorden dat daar een flessenhals weg is. Het verkeer heeft daar vier rijstroken en uh, er is nog geen file vanochtend. Automobilisten kunnen dus wat langer in bed blijven liggen. Volgens Rijkswaterstaat zijn ze door de extra rijstrook gemiddeld... acht minuten sneller. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De ochtend begint fris. Op een aantal plaatsen in het binnenland... heeft het vannacht gevroren. Aan zee liggen de temperaturen rond de graad of vijf. Overdag zijn er perioden met zon afgewisselde wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog... bij maximaal tussen 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Daarbij staat een bezwakke tot matige oosten tot zuidoostenwind. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe... en in de nacht naar dinsdag volgt in de kustgebieden wat lichte regen... In het oosten blijft het droog. Het koelt af naar 8 of 9 graden. Morgen wordt de bewolking dikker. In de loop van de dag neemt de kans op buien toe, mogelijk met onweer. Het is een stuk zachter dan vandaag, met maximaal 14 graden op de wadden tot 20 in Limburg. De dagen daarna blijft het aanvankelijk wisselvallig... bij maximaal rond 16 tot 20 graden. In het weekend wordt het frisser en neemt de kans op neerslag af. Ah, en weer bij verkeersinformatie. Een ochtendspits die niet echt bijzonder druk was. 75 kilometer filep. Toch een aantal dingen die opvallen. De A2 van Maastricht naar Eindhoven. Twee kilometer bij de afrit Budel is daar een auto gekanteld. Eigenlijk is er een vrachtauto gekanteld. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook en dat levert wel de nodige vertraging op. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Baddevoerdorp. 10 kilometer langsop rijden vanaf Beverwijk Oost. Op de A50 Arnhem richting Os. 9 kilometer tussen Renkum en het knooppunt Ewijk.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 Het is uh, zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Met François Hollande krijgt Frankrijk dus een socialistische president. Wat overwinning van Hollande betekent voor de economie van Frankrijk en die van Europa... gaan we het hebben met Economie econoom Michiel Verduin van de Rabobank. Meneer Verduin, goedemorgen. Goedemorgen. Zal het beleid van Hollande anders kunnen zijn dan dat van Sarkozy, denkt u? Nou, ik denk dat het in eerste instantie belangrijk is om aan te geven... dat uh, er relatief weinig begrotingsspeelruimte is... om het roer echt om te gooien voor Hollande. Uh, zowel Hollande als Sarkozy hadden aangegeven... dat zij het uh, begrotingstekort willen terugdringen naar 3% in 2013. En uh, ja, Europa, financiële markt en kredietbeoordelaars... zullen dat met argusogen ogen volgen. Dus wat dat betreft weinig speelruimte. Uh, ik denk wel dat Hollande een andere invulling gaat kiezen... om, uh, om dat uh, tekort in 2013 te bereiken... Uh, ja, hij zal een focus leggen op belastingverhogingen. Dus de Fransen kunnen rekenen op uh, ja, hogere belastingen die ze voor de kiezer krijgen. Terwijl Sarkozy eigenlijk een lijn had ingezet van, uh, van lagere overheidsuitgaven. Maar is het niet een onmogelijke spagaat waarin Hollande zichzelf heeft geplaatst? Hij wil een sociaal model in Frankrijk. Een groei van de economie en de staatsschuld omlaag brengen. Ja, Hoe krijg dat je dat is... voor elkaar? Nou, dat wordt, dat zal, dat zal, dat zal lastig worden. Uh, dat, dat hebben we eigenlijk onder Sarkozy ook al gezien dat ja, het lastig is in Frankrijk om die begrotingsdiscipline aan te pakken. Er zijn nog een aantal andere. ...thema's die, uh, die in Frankrijk spelen... ...zoals bijvoorbeeld die verzwakte concurrentiepositie... ...en de rigide arbeidsmarkt, hoge werkloosheid. Dat zijn thema's die echt aangestipt moeten worden de komende jaren. Uh, ja, het is de vraag of, of Hollande dat wel voor elkaar gaat krijgen. Uh, met zijn socialistisch programma heeft hij natuurlijk eigenlijk niet die koers gekozen... ...maar het is wel de, de richting die Europa van, uh, van Frankrijk verlangt. Dan zal hij waarschijnlijk ook de, de vakbonden moeten aanpakken. Zou, zou dat juist niet een, een, een taak zijn voor Hollande... ...zoals we dat destijds hebben gezien uh, in Nederland bijvoorbeeld bij... Je van de A, premier Kok die toch de sociale zekerheid, de sociale sector heeft gereorganiseerd. Het, het, het zou kunnen natuurlijk. Ja, dus, uh, het is absoluut uh, mogelijk dat Hollande als socialistische uh, president... meer goed wil heeft bij die vakbonden die inderdaad een machtige positie hebben in Frankrijk. Um, ja, als je kijkt naar het programma van, uh, van Hollande... zie je eigenlijk dat hij onderliggend bijvoorbeeld aan die arbeidsmarkt... of aan die concurrentiepositie niet te veel gaat uh, morren... Uh, hij heeft aangegeven dat hij 60.000 banen wil creëren in het onderwijs. Dus hij wil die werkgelegenheid wel stimuleren. Maar eigenlijk de onderliggende werking van de arbeidsmarkt... daar laat hij op dit moment ongemoeid. Dus de kosten blijven te hoog in Frankrijk voor werkgevers, schreef u eigenlijk? Ja, nou dat is, dat, is, uh, dat is absoluut eigenlijk al een aantal jaren het geval. Dat is ook de oorzaak van de verzwakte concurrentiepositie. Hollande heeft niet aangegeven dat hij dat wil gaan veranderen. Sarkozy had dat wel aangegeven. Het is de vraag of uh, Hollande uiteindelijk onder druk van Europa gaat spichten... Uh, maar zijn programma uh, ja, bracht er eigenlijk niets over. Mm, ja, onder druk van Europa, onder druk van met name Duitsland natuurlijk. Bondskanselier Merkel uh, hing al aan de telefoon. Of in ieder geval nodigde hem al uit voor een gesprek in Berlijn. Goed gesprek, want hoeveel speelruimte kan en wil Duitsland geven aan Frankrijk? Want Frankrijk zal zich daar toch een beetje naar moeten schikken. Ja, ik denk dat ook. Uh, ik denk dat die begrotingsregels in Europa, die staan, uh, die staan eigenlijk als een huis. Die 3% en die 60% tekort- en uh, schuldratio's. Uh, ik denk dat Frankrijk daar zich aan zal moeten gaan houden en dat zal dus een hele opgave worden voor Hollande om dat uh, ja, te gaan bewerkstelligen. Uh, maar ik denk dat niet alleen Europa uh, dat van Frankrijk verlangt, maar ook de financiële markten en kredietbeoordelaars. Dus wat dat betreft zijn er diverse partijen die de druk op Hollande hoog zullen houden om daadwerkelijk uh, ja, de overheidsfinanciën in ieder geval... Uh, uh, op orde te brengen. Nou, met betrekking tot de Europese schuldencrisis... Hollanda hamert erop. U zei het ook, uh, dat er naast die focus op bezuinigen... ook een groeistrategie moet zijn. Hoe kansrijk is zijn punt daar? Want we horen het wel steeds vaker hè, binnen de Europese Unie. Ja, nou allereerst moet, moet ik denk ik aangeven... Dat het, uh, dat het een goed punt is dat hij heeft. Uh, focus op groei en werkgelegenheid is belangrijk... en zeker ook om, ja, om die overheidsfinanciën te verbeteren. Dat is een belangrijk instrument. Um, ja, daarnaast is het wel het geval dat zeker een aantal landen in Europa uh, toch de primaire uitdaging hebben om die overheidsfinanciën op orde te brengen. Frankrijk hoort daar ook toe. Ja. Uh, het is belangrijk dan om maatregelen te nemen die zowel de overheidsfinanciën verbeteren als ook uh, ja, de structurele kracht van de economie verbeteren. Dus je moet je denken aan structurele maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, de zorg op de pensioenen. Uh, ja, dat zal, dat zal een kluif zijn, maar ik denk dat hij daar niet aan gaat ontkomen de komende jaren. Dus wat dat betreft uh, kunnen de Fransen hun borst gaan natmaken. maken. Dan nog even naar Griekenland, meneer Verduin. Want de Grieken hadden hun borst al nat gemaakt. Die zitten al in een programma van streng bezuinigen en hervormen. De kiezer heeft de regeringspartij daarop afgerekend. Uh, dat zit erin dat die niet meer een coalitie kunnen gaan vormen. Hoeveel zorgen maakt u zich daarover? Ja, dat is inderdaad wel een zorgelijke situatie. Um, ja, de kans op, een, op een, ja, de snelle implementatie eigenlijk die we gehoopt hadden van dat hervormings- en bezuinigingsprogramma... dat Europa en het Internationaal Monetair Fonds van Griekenland uh, verwachten... Ja, die implementatie die staat nu uh, wat op de tocht. Uh, het is de vraag inderdaad of er een pro-Europese coalitie gevormd kan worden... terwijl dat in eerste instantie in de peilingen nou, uh, voor mogelijk werd gehouden... Het is nu zeer de vraag. De uitslag is nog niet geheel binnen. En het gaat er ook om of een aantal partijen die kiesdrempel van 3% gaan halen. Dus hoeveel, partij, hoeveel stemmen, hoeveel zetels er uiteindelijk naar de grote partijen gaan. Zijn die in staat om een meerderheid te vormen? Nou, dat is absoluut een, ja, een hele cruciale vraag. Ja, stel dat ze daar niet uitkomen. Kan dat dan het einde van Griekenland in de eurozone betekenen? Dat al dat werk, al die inspanningen in Brussel en overal in Europa, dat dat voor niks is geweest? Nou, een uittreding uit, uit de eurozone lijkt mij op dit moment een, een, een stap te ver. Zeker ook omdat er eigenlijk diverse partijen zijn, of eigenlijk een meerderheid van de partijen in Griekenland. Ook de protestpartijen zeggen eigenlijk van, we willen wel in de euro blijven. We willen alleen niet aan die hervormings- en bezuinigingsagenda voldoen. Ja, en dan kom je op een padstelling terecht. En dat is de vraag hoe Europa daarop gaat reageren de komende maanden. Econoom van de Rabobank, Michiel van Duin. Hartelijk dank voor uw analyse. Geen dank. Goedemorgen. En we blijven bij Griekenland. De Grieken hebben gekozen. De conservatieve Nieuwe Democratie, we zetten het nog maar eens neer. En het Dinkse Syriza zijn de twee grootste politieke partijen geworden. En dat is niet zo best nieuws voor Europa. Want vooral Syriza wilde afspraken met het IMF en de EU openbreken. We praten hierover verder met Theodor Kluwas... bestuurslid van de Griekse Studentenvereniging van de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Geloven de Grieken erin dat de afspraken met de EU, IMF, ECB... de trojka over hervormingen, bezuinigingen en leningen kunnen worden herzien? Nou, Als het u mij zullen vraagt, dan denk ik wel dat ze daar het wel in denken. Zij geloven de heiliging eigenlijk dat ze onder andere voorwaarden... verder moeten gaan met Europa. En uh, nou, Daar maken ze zich hard op en daar heeft Syriza natuurlijk op gespeld... en uh, daardoor ook heel veel stemmen gewonnen... Mm, ja, en, en Ziet u dan uiteindelijk een einde aan de euro komen in Griekenland? Nou, was het maar zo helder ziende, <laughs> dat ik dat kon voorspellen. Ja. Maar uh, nee, niet, uh, niet de komende maanden in ieder geval. En ook niet de komende jaren. Het is een heel complex verhaal, dat weet u zelf ook wel. Ja. En uh, iedereen speculeert erover. Maar het is heel moeilijk om te zeggen van nou, één land stapt uit de euro. Maar wat zou het betekenen voor de Grieken? Wat is uw inschatting? Nou, zelf heb ik um, behoorlijk wat problemen gehad door de crisis en zo. Mm -hmm. Maar wat zou betekenen voor de Grieken? Uh, nou, alles wordt natuurlijk duurder en het is al heel duur. Um, ik zou nu niet zo 1 niet kunnen zeggen. Ik weet niet wat de gevolgen zullen zijn. Wat, wat voor problemen heeft u zelf ervaren? Nou ja, mijn ouders zijn wel genoodzaakt geweest om naar Nederland te komen. Want? Om hier werk te zoeken. Er, er was Omdat gewoon niets meer in, uh, in Griekenland voor ze? Nou, niet. Uh, je moet wel van hooghuizen zijn en een, een baan hebben of een... Groot bedrijven hebben, wil je door, uh, weer, wil je kunnen werken. Ja. Vindt u het dan begrijpelijk dat de kiezers, uh, de, de partijen die daar verantwoordelijk voor zijn... Uh, voor dat hervorming, en bezuinigingsprogramma, dat strenge programma... dat die daarvoor zijn afgestraft? Nou, Ik vind het op zich wel logisch, maar je moet ook nog natuurlijk kijken... dat het voor het eerst in de geschiedenis van Griekenland 35% heeft niet gestemd. En dat is een, een percentage wat nog nooit is voortgekomen. En ik snap, ik snap volledig de Grieken dat ze zeg maar, de grootste partijen straffen... Maar het is ook een, een proteststem. Ja. Uh, ik denk dat de stemmers van Syriza eigenlijk niet 100% achter hem staan. Het is puur omdat ze iets anders wouden zien... die tweede en of eerste zou worden. En ik denk daarom ook dat, dat de tweede partij zoveel stemmen heeft gekregen. Dus ja. het kan alle kanten op gaan. En hoe zorgwekkend is het dat er ook gekozen is voor radicaal recht, Een partij toch? De Gouden Dagenraad, extreemrechtse ja. partij... Nou, de, ...toch vrij agressief is geweest in het verleden... ...ook vrij agressief is naar buitenlanders. Uh, ja, maakt u zich ja. daar zorgen over? Ja, ik maak me zeg, zeker daar zorgen over. Uh, het is wel zo dat het uh, allemaal wel groter wordt gemaakt dan dat het is... ...en allemaal erger... Het viel wel mee dan met de Gouden Dagenraad? Nou, het, het is niet dat het meeviel, hoor. Uh, ik ben er absoluut uh, op tegen. Ik, uh, ik steun absoluut ook niet uh, dit soort ideeën wat, uh, wat, zij, wat zij met iedereen delen. Maar bestaat er een verkeerd beeld in Europa over de Gouden Dagenraad? Zegt u dat? Uh, ik weet het niet 100% zeker. Ik denk het wel. Het wordt natuurlijk allemaal wel veel groter gemaakt. Je ziet ook dat hij, uh, doordat iedereen hem zwart maakt... en dan heb ik het over de partijleider... heeft hij gisteren ook veel uitgehaald naar alle uh, media. Hij heeft ook uh, heel veel ge provocaties gezegd van... Uh, we komen eraan. En uh, dus ik zat ik echt van, uh, ja, wat gebeurt hier allemaal? Alsof we een... Mm, ja, extreem, extreem rechts inderdaad. En het is, het is heel raar. Het is heel raar te omvatten. En... Het zou mij benieuwen wat de komende dagen gaat gebeuren nu. Mm. Maar die Gouden dagen hebben die meer punten... dan alleen alle illegale buitenlanders eruit? Uh, nou ja, zelf het verkiezingsprogramma is eigenlijk niet echt duidelijk. Je moet, je moet het zo zien. Uh, dit, deze partij heeft nog nooit in het parlement gezeten. Die heeft, nog, die heeft geen kennis van zaken. Niemand kent eigenlijk die mensen die daarin zitten. Het zijn heel veel uh, studenten die eigenlijk afgestudeerd zijn... en vervolgens in deze partij zich aansluiten. En, en studenten in Griekenland zijn altijd verbonden... aan een, een of geleerd aan een politieke partij. En voornamelijk natuurlijk aan links, extreem links... of rechts, dan nee, extreem rechts. Uh, en zo is deze partij ook natuurlijk tot stand gekomen. Is er een, een enkele aansprekende politieke leider op dit moment... die de Grieken kan verenigen... Nou, dat is een vraag die ik uh, eigenlijk heel vaak krijg de laatste dagen. Ik weet het niet. Mensen denken het te zien in uh, Tsipras. Dat is de, uh, de leider van uh, Syriza, de tweede partij op dit moment. Mm -hmm. Maar als je mij zelf zou vragen, uh, nee. Ik zie op dit moment geen één verlosser of een Jezus die herrezen zou worden... binnen dit, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Politieke uh, uh, Precies. Precies. Pre Kloevas, bestuurslid van de Griekse studentenvereniging van de TU Delft. Dank u wel, meneer Kloevas. Hartelijk dank. We hoort straks hoe goed de gemeenten zijn toegerust... om onverwachte grote financiële problemen op te vangen. Stresstest hebben ze ondergaan. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Het vernein zit in de staart in deze ochtendspits... en dan vooral in Brabant op de A2 vanaf Maastricht naar Eindhoven. Een uh, vrachtauto is daar gekanteld. Hij had een boeldozer aan boord en die boeldozer ligt nu in de middenberm. Het zorgt voor de nodige problemen. Op de A2 vanaf Eindhoven naar Maastricht... staat 4 kilometer tussen Valkenswaard en Budel... Daar is de linker rijstrook dicht. Ook aan de andere kant staat er een file. Vanaf Nederweertal aan de afrittenbudel ruim 5 kilometer. Het keer kan omrijden. Vanaf Maastricht naar Eindhoven vanaf knooppunt het Vonderen. En vanaf Eindhoven naar Maastricht vanaf knooppunt in Heide. Op de A9 en Alkmaar Amstelveen langzaam rijden over 10 kilometer... tussen Beverwijk Oost en knooppunt Batoverdorp. Het is een aanrijding op de A12 naar Den Haag. Het zorgt voor 5 kilometer file tussen Zoetermeer en Den Haag centrum. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is de hoogste tijd voor Feyenoord. 30.000 fans waren gisteravond in de Kuip om hun helden te eren. Feyenoord won de uitwedstrijd tegen Heerenveen... en bereikte daarmee de tweede plaats. En dus een plek in de voorronders van de Champions League. Het leverde een mooi feest op in en om het stadion De Kuip. En Edwin Cornelissen was daarbij. Het is niet wachten in het stadion, maar voor het stadion, hè? Ja, ja wij komen net uit Heerenveen. U bent getuige geweest? Ja. ja. Van een beetje bizarre wedstrijd, hè? Ja, maar ja, het zat er wel een beetje aan te komen, hè? Dus u bent uit Heerenveen gekomen en nu is het hier even wachten op de bus. Ja, de bus van Feyenoord. Ja, en dan even naar binnen, hè? Ja, gezellig, hoor. hè? Peter Hofman is natuurlijk voormalig spits. Stadion ook in de Kuip. Past ook een beetje bij de supporters. Hè? Een hoop bittere pillen moeten slikken en dan nu dit. Hè? Ja, ik zeg net ook, gaf net het voorbeeld al van... Uh, terwijl ze heerlijke allemaal aan het zingen Maar... Nee, ik zeg net al, Geert Kok zei ooit van, uh, joh, uh, een supporter ben je niet voor je lol. Mede omdat je zoveel ellende hebt moeten meemaken. Maar het, het is zo kenmerk voor de fijne supporter. En auto's oh, staan voor, voor elkaar. En dat is wat, uh, wat, ja, wat het nu eigenlijk kenmerkt. Ja, ik zei dat de bus eraan kwam, toen is, uh, als ik dat moet horen aan, uh, dat ik allemaal... Uh... Het grote moment is bijna daar. Ja, ja, ja geweldig. Ja, dit is toch geweldig. De vijfde. De vijfde. Dus daar zitten de spelers in. Mooi hè. Feyenoord. Oh, fijn Feyenoord, nog Feyenoord, Ja, spelers op het dak. We zijn ook hartstikke trots natuurlijk. Geweldig! Feyenoord. Gefeliciteerd. Ja, Litouwers ook gefeliciteerd, hè? Met, met onze club, clubje. gewaanzinnig, toch? U heeft de microfoon nooit in de hand, hè? Ik ga zo beginnen. En uh, wat gaat u zingen? Kan ik wel raden? Hè? Eerst mijn Feyenoord. En dan later nog Juner uh, van Oppeland uiteraard. De selectie het veld op. Ze stonden te dringen bij de spelerstunnel. Overal bengaals vuur. Ronald Koeman op de schouders van de spelers. Juist, het uh, succes is natuurlijk enorm en de euforie in Rotterdam, uh, ja, ook. Ja, duidelijk fantastisch. We genieten van dit moment en uh, ja, dat is prachtig. Zeg eens eerlijk, had jij aan het begin van het seizoen durven vermoeden dat het uh, dit zou opleveren? Nee, tuurlijk niet. Uh... Wij zijn begonnen en met een talentvolle, talentvolle groep. En ja, we hebben ons zo fantastisch ontwikkeld dat dit uiteindelijk mogelijk is geweest. En dat is fantastisch. Messi, Messi, Klas komt eraan. Messi, Messi, Klaasje komt eraan. We kennen hem al, hè? maar nu kan het wel eens bewaard worden. Alles is mogelijk. We gaan de voorrondes spelen. Dus we gaan er alles aan doen om in de Champions League te komen. Wat het doet voor dit legioen, dat is duidelijk. Hè? Maar wat doet dit voor jullie als spelers dit succes? Ja, ik denk dat je dat wel ziet uh, als je doen, eigenlijk een feestje maken en dat eigenlijk terwijl je tweede bent geworden. ondanks is natuurlijk ook een wereldprestatie. Dus Laat staan wanneer uh, je ja, kampioen zal worden. Dit is niet zomaar een tweede plaats, hè? Nee, zeker niet. Dat ziet eigenlijk waar Feyenoord uh, vandaan komt. En uh, ja, dit jaar uh, presteren we gewoon uh, echt top. En uh, ja, dat, uh, dat beloont zich met een tweede plek. En dan zie je eigenlijk uh, ja, hoeveel vreugde er eigenlijk hier uh, bij de mensen zijn. De Zwedse vlag, die wappert ook. Joggy Detti krijgt het meeste applaus. Ah, fantastic, what an atmosphere, you know. Look at the fans, they're amazing, every single one of them. And yeah, they're fantastic. They love me, I love them. You know, it's, it's mutual. And, hey, it's an amazing day for me. I'm so happy and it's been a fantastic season. Wat moet er gebeuren als een kampioen worden? Dat is nog één stapje verder. Ja, helemaal goed. Als je ziet wat er nu al gebeurt. Wat losmaakt, Dat is geweldig. Met Twin Cornelis bij het grote feest in en om stadion De Kuip... gisteren rond Feyenoord. Surinaamse president Desi Boutersen heeft fel uitgehaald naar Nederland. Dat deed hij op een massa-bijeenkomst in het centrum van Paramaribo. Suriname wordt volgens hem aangevallen vanuit het buitenland... en Nederland verspreidt bewust verkeerde informatie... om het land te destabiliseren. Correspondent Harmen Boerboom van de Wereldomroep luisterde naar Boutersen. Een paar duizend aanhangers waren opgetrommeld en met honderden bussen aangevoerd om de drie leiders van de coalitie aan te horen. Bouters' voormalige tegenstanders, Ronny Brunswijk en Paul Moharjo, en natuurlijk de president zelf. Het thema van de bijeenkomst was eenheid en verzoening. En Boutersen probeerde dat te bereiken door het volk te wijzen op een gemeenschappelijke vijand... Suriname ligt volgens de president onder vuur vanuit het buitenland. Het buitenland dat kwaad wil aanrichten in Suriname. En daarom is het goed om te zien en te voelen dat het volk achter je staat, zegt Bouterse. De, de, de, de, de firi en -chi en dat dat volk bakken. De sfeer in Suriname is de afgelopen twee maanden harder geworden. Nadat de omstreden amnestiewet werd voorgesteld en aangenomen, splitste het land zich in tweeën. Je bent voor of je bent tegen de wet die de verdachten van de decembermoorden vrijuit laat gaan. De polarisatie neemt toe. En daarmee ook de kritiek van Bouters op de nabestaanden van de 15 slachtoffers. We hebben respect voor de nabestaanden van deze mensen. Maar wij moeten ook respect hebben voor de nabestaanden van die mensen waar aan jullie nooit denken. Waarom denken we nooit aan het gewone volk? Het zijn maar 15 mensen die in de afgelopen 300 jaar hier dood zijn gegaan. Wie houdt wie voor de gek? Buitenlandse propaganda dus. Met steun van een deel van de Surinaamse bevolking. Boutersen noemt die mensen de knechten van de kolonisator. De fotoboys van de kolonisator gaat u niet kunnen overhalen. Zij zijn vijanden van dit volk. En ondanks dat zien we ze als Surinamers, maar we weten dat ze vijanden van het volk zijn. Het is misdadig, terwijl dit land op de juiste weg is, is het misdaadig om te proberen op deze manier de zaak te destabiliseren. Maar ik kan u zeggen, het gaat u niet lukken. Het gaat u niet lukken, zolang ik heet Desiree Delano heet. Vanuit het buitenland is veel kritiek op de Amnestiewet. De Europese Unie spreekt Suriname aan door middel van een kritische dialoog. Maar juist het buitenlandbeleid van de regering Bouterse amerali moest glans brengen voor de nieuwe regering. De vensters naar de regio gaan open en daarbij past geen internationale kritiek. De wereld en Zuid-Amerika praat vol lof over dit land. Denk je dat ik me druk maak om Rutte? En wilders. Ze weten het, maar ze proberen verwarring te zijn. De Europese Unie zou dingen hebben afgekeurd. De Europese Unie komt ons hier uh, artikel 8 leren. De Europese Unie dit en de Europese Unie dat. Morgenavond praat ik met de Europese Unie. Onder gejuich en gezang sluit president Bouters de eenheidsmanifestatie af. En hij doet een oproep aan het Surinaamse volk. Laten we weten dat er vijanden zullen zijn die werken voor de zinsde geschiedenis, vijanden van dit volk. Laten wij verder ons hart aan niet vuil maken. Laten wij ons concentreren op het werk dat wij we moeten gaan doen. En laten we weten dat onze kinderen en kindkinderen wachten tot wij de basis zullen hebben gezegd. Neemt Een groot kans jullie De Europese ambassadeur voor de regio komt dus naar Suriname om te praten... met Bouters en de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Lakin, over de EU-dialoog. En zo dadelijk na het journaal van 9 uur... een reactie van Alexander Pechtold van D66 op de verkiezingsuitslag in Frankrijk. En wij begrijpen dat Pechtold niet zo goed geslapen heeft vannacht. snap je nog dat iemand zegt van ja, gemeentepolitiek rot toch op met je problemen. Prem Radagensjoen op weg naar het nieuws. Ik kan me voorstellen dat inwoners denken van waar zijn we nou mee bezig. Op zoek naar de bron. Ga je de internationale zingen? Ontwaakt, ontwaakt, internationale. Tot de de wereld op uw stoep. Het is een personality show, het gaat om mijn mening. Straks van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.